Het NOS nieuws van 10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een Belgische jihadverdachte verdachte heeft zichzelf aangegeven bij de Belgische politie. De man werd gezocht in verband met de antiterreur-operatie van vorige week in de stad Verviers. Hij bleek gewoon thuis te zitten met een elektronische enkelband. Justitie nam aan dat hij naar Spanje was gevlucht samen met een 18-jarige man uit Utrecht. Die man is nog voortvluchtig. Toen de Belgische verdachte vandaag op televisie zag dat hij werd gezocht... belde hij eerst zijn advocaat en meldde zich daarna op het politiebureau. Het is onduidelijk hoe het kan dat de man een enkelband droeg... maar toch uitzicht van de Belgische politie was geraakt. Nederlandse militairen hebben vanuit de lucht beschietingen uitgevoerd... op touarekkere bellen in Mali. De aanval was een antwoord op beschietingen met zware wapens op blauwhelmen, helmen... zegt de VN in een officiële verklaring. Het ministerie van Defensie bevestigt dat er twee Apache-gevechtshelikopters in actie zijn gekomen in het noorden van Mali. Volgens de rebellen zijn er bij de aanval vijf doden gevallen en verschillende gewonden. De Oegandese rebellenleider Dominique Ongwen is met een vliegtuig onderweg naar Nederland. Dat zegt de aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Ongwen wordt onder meer verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij zou die hebben gepleegd als commandant van het Verzetsleger van de Heer. Een christelijke terreurgroep die de macht in Oeganda in handen probeert te krijgen. Het gasnet in Velsen-Noord is weer schoon en staat weer onder druk. Dat heeft een woordvoerder van netbeheerder Liander laten weten. Afgelopen donderdag kwamen zo'n 1150 huishoudens zonder gas te zitten... doordat bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Daardoor stroomde er water het leidingnet in. Die leidingen zijn nu schoongemaakt. Liander streeft ernaar om donderdag iedereen weer aangesloten te hebben. Het weer, vannacht koelt het af tot ongeveer min 2, Maar bij opklaringen wordt het kouder. Morgen en donderdag afwisselend wolken en zon. En overdag een paar graden boven nul. Vrijdag kan er in het oosten van het land lichte sneeuw vallen. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van John bakker van de ANWB.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 Weer terug bij het tweede uur ZFM Jazz. het oudste jazzprogramma. Uh, het oudste programma van. Uh, opnieuw, een van de oudste programma's van ZFM Jazz. En dat komt uh, tot uiting volgende maand als CFMJS uh, een jubileum heeft. en er een uh, extra uitzending komt over uh, allerlei jazz. over en met allerlei jazzpresentatoren. Uit het heden en het verleden. U luisterde als eerste nummer naar Quincy Jones, het nummer Sermonet met onder meer Art Farmer. Quincy Jones, inmiddels 81, eh, beroemd in de jazzwereld vanwege zijn eh, niet aflatende energie, maar ook vanwege zijn mooie eh, arrangementen, is eh, bekend geworden door samen te werken met uh, onder andere Diana Washington... waar ik het eerste uur iets van heb laten horen... Uh, Lionel Hampton en uh, Daisy Gillespie. En niet te vergeten natuurlijk zijn bijdrage... aan het succes van Michael Jackson. Dat maakt hem ze ook zo interessant... want zowel in de jazz- als in de popwereld... is Quincy Jones uh, een alleskunner. Ik ga nu iets laten horen van Dave Brubeck... maar niet van zijn trio maar een opname van zijn octet. Love, love walked in. Heel anders luisteren. Uh, de ingetogenheid van... twee personen. José James. Joseph James. En uh, zingt bij de piano van Jeff Neve. Een mooie ballad. Autumn in New York. Does it seem so inviting Autumn in New York? It spells the th It brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled. James, José James en uh, uh, de Belg Jeff neven aan de piano. We gaan nu naar de trombone van Jack TeaGarden. Het is een band, Stars. I Jack Teagarden speelde trombonen en zong Tiegarden... die uh, in de trombonistenwereld uh, een uitzondering is en blijft... omdat hij een hele rare manier van spelen heeft... maar daardoor uh, um, heel interessant speelt. En dat vindt iedereen. En toch hebben weinig muzikanten dat overgenomen. Heel bijzonder. Hij speelt veel in de hoge registers... en veel met zogenaamde liptrillers, waardoor hij een eigen... ...sound heeft ontwikkeld... ...die iedereen mooi vindt... ...en die toch niet veel wordt nagedaan. In het programma van vandaag... ...luisteraars... ...laat ik graag dingen horen... ...van uh, jonge mensen... ...die... Uh, uh, ...allemaal op weg zijn... ...om groot te worden... ...in de jazzwereld. En een aantal van deze mensen... ...treedt op... ...CQ heeft opgetreden... ...in de recente... Uh, Afleveringen van het North Sea Jazz Festival. Een van die mensen is mevrouw Liz Wright, geboren in 1980, Amerikaanse jazz, rhythm and blues, en gospelzanger is en componiste, die uh, inmiddels uh, diverse albums op haar naam heeft staan. En die gaan wij nu horen in uh, uh, nummer I Remember, I Believe. was Liz Wright. En we konden... volgens mij heel goed horen... dat zij veel heeft gedaan... in de gospelwereld. Uh, het vorige blokje... luisteraars... had ik een verhaaltje over de... Praagse Dixielandband... met... Uh, een zangeres... Marketa Limonova. Maar... wij werden ingehaald door het nieuws. En ik vind dat we hen niet te kort mogen doen. Dus alsnog de Budding Bolden Blues... Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank de Dank u. Dank u. Dank Onder het motto Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En dat ik uh, in, elk, in elke uitzending wel probeer om minimaal één stukje te draaien. dat uh, uit de klassieke wereld komt. en dat dan op een jazzy-wijze wordt gespeeld. en ik wil zeggen voortreffelijk wordt gespeeld. Een van die mensen die dat heel veel heeft gedaan is de Fransman Raymond Guillaume. Inmiddels 84. Die met zijn uh, orkest een heleboel stukken van klassieke componisten op de plaat heeft gezet. En ik ga nu iets draaien van zijn uh, composities. Zijn arrangementen van composities van Hendel. En dat stuk dat is uh, Concerto Grosso. Maar zo groot is het ook weer niet. Want het duurt precies twee minuten en drie seconden. Raymond Guillaume. Place Endel. op het Noordje Jazz Festival van 2000... was uh, mevrouw Claudia Acuña. Een Chileense uh, die uh, de grote sprong naar succes heeft gewaagd... door naar Amerika te gaan. Het beloofde land om daar uh, muziek te maken... en om daar bekend en beroemd te worden. Uh, nou, dat is uh, gelukt. We gaan het nu horen in een Spaans-talig stuk Gracias a la vida. En zij wordt begeleid door piano, bas, drum, saxofoon en trompet. Allemaal grote jongens. Claudia Acuña. Claudia Opgetreden op het Noordzee Jazz Festival. De mensen die naar het Noordzee zijn geweest... of regelmatig gaan, of altijd gingen... die weten als geen ander... Um, wat het aardige van het festival al daar is... als je in zaal X komt. En het is allemaal herrie en je te druk... en je denkt, ach, ik vind eigenlijk niets, niet wat ik had willen horen. Dan ga je naar zaal B... En daar speelt dan gewoon een heerlijk uh, easy listening groepje. En dan ben je weer helemaal gelukkig en tevreden. En dan hoor je muziek in de stijl zoals je dat dan op dat moment zou willen horen. En een van die voorbeelden is Ben Webster, Blue Skies. Blue Skies. En we gaan nu naar um, fenomenale pianist Bud Powell. En die gaan we met zijn trio horen in, in een opname uit 1953. Met uh, Art Taylor op de drums. George Duvivier op de bas. En Mr. Powell op de piano. En dan laat ik iets horen. Een stuk waarbij uh, je denkt dat die man zijn vingers niet... Uh, Breekt of dat hij erover struikelt. Een pittig nummer, maar wel ingetogen. I want to be happy. This day and age we're living in gives cause for apprehension With speed and new invention and things like third dimension Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory So we must get down to earth at times Relax, relieve the tension No matter what the progress or what may yet be proved The simple facts of life are such, they cannot be removed. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely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 Tony Bennett... dat is bijvoorbeeld al goed... en zeker als hij zo'n fantastische... Big Band als begeleider heeft... en dan hoor je in de... rustige passages... Hoor je een uh, hele strakke... mini-band... waar de gitaar en het slagwerk... en de bas... en, uh, en een heel subtiele piano... Hem dan ook daar weer prachtig begeleid. Big Band... een van de grote Big Bands... Uh, die... Curoro maken nog steeds al jarenlang. Is de BBC Big Band die wordt natuurlijk steeds gevuld met de besten van het land. En ja, die hebben ook mooie dingen opgenomen. En een instrumentaal stuk wil ik nu laten horen. De BBC Big Band met Rapid Rapping it up, de Lindy Slide. ZFM yes, Jazz eh, op zondagmorgen zit er voor deze keer alweer bijna op. Zonde eigenlijk, eh, al die mooie nummers die eh, voorbij gaan en hup, ze zijn weg. Maar ah, wordt dit programma herhaald, zoals vele, yes, eh, zoals vele programma's van ZFM. Waardoor als je het de ene keer mist, je het de andere keer kan beluisteren. Een heel goed idee. En je kunt het natuurlijk eindeloos herhalen door gewoon in het archief van ZFM Jazz... Yes via de computer te kijken en te luisteren. Ik ga nog één keer vertellen wat er vanmiddag allemaal te doen is voor iedereen die bezig is om plannen voor vandaag te maken. In de rustende jaren speelt vanmiddag het trio van Diana Beerta. In Hillegom in De Zuilen treedt op Adam Spoor. In Haarlem in de Waardepolder in het Jopenproeflokaal treedt de big band van de muziekschool uh, op de big band Cabaz Cabanza in het wapen van Bloemendaal en Haarlem. de Robert Housefield Bluesband en in Zandvoort vanmiddag bij tennisclub Digley gratis toegang gratis parkeren het trio Mulder en Mulder met als speciale gast Wouter Kiers en als bijzonderheid een mogelijkheid tot mee jammen voor allerlei muzikanten uit de regio. Het is maar dat u het weet. We gaan nu naar een opname. Uh, ja, wat gaan we doen? We gaan iets moois doen. We gaan naar uh, Dizzy Reese, het nummer Rebound. Dizzy Reese, trompet. Henk Mobley, tenor, sax. Winton Kelly, piano. Paul Chambers, bass. Art Taylor, drums. Een opname uit 1959. Dizzy Reese.